9 uur. Het LOS-journaal door Alt Het verkeer in het oosten en zuidoosten van het land heeft veel last van ijzel. KNMI waarschuwt nog steeds voor extreem weer in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Op een aantal snelwegen geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. Strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn op pad zolang dat verantwoord is, zegt een woordvoerder. Volgens hem worden er geen wegen preventief afgesloten.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 In Iraakse hoofdstad Bagdad zijn twee christenen om het leven gekomen... en veertien gewond geraakt bij een reeks bomaanslagen. Tien bommen gingen af in verschillende wijken. Vier explosieven konden onschadelijk worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de bommencampagne is nog niet opgeëist. In oktober was de kathedraal van Bagdad de doelwit van een terreuraanval. Extremisten drongen de kerk binnen... en eisten de vrijlating van gevangenen van Al-Qaeda. Meer dan vijftig mensen in de kerk werden om het leven gebracht. De Australische premier Gillard heeft het watersnoodgebied... in de noordoostelijke staat Queensland bezocht. De regio is getroffen door de zwaarste overstromingen in 50 jaar. Gillard sprak er met getroffenen en hulpverleners. Ze prees vooral het saamhorigheidsgevoel dat door de ramp is ontstaan. Het gebied dat onder water staat is groter dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar. 200.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Vandaag is het droog in het getroffen gebied... maar het waterpeil in de grote rivieren stijgt nog steeds...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 Ouders krijgen voor iedere geboorte een cheque van 2500 euro. Maar om de begroting op orde te brengen verdwijnt de toeslag per 1 januari. Het weer vooral in Drenthe, Overijssel, Gelderland, het oosten van Noord-Brabant en Limburg... kunnen de wegen spekglad zijn door IJssel. Ook kan er in het hele land mist voorkomen. Vandaag is het verder bewolkt. Met af en toe motregen het wordt plus 1 graad in het oosten en 5 graden in het westen. De jaarwisseling is bewolkt met temperaturen net boven nul... Dan is het morgen druilerig, dan wordt het ongeveer 4 graden. Dit is Radio 1, de terugblik. We hebben de afgelopen uren gevochten om een geloofwaardig besluit over Oerenskant te kunnen nemen. Oh ja, ja, ja. Schaald, Lucia, de B. Lucia de Berg. Lucia de Berg. Haiti is getroffen door een zware aardbeving. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Karel Johan de Zwart en Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen. We zijn zeker niet de eerste op deze zender die terugblikken op het afgelopen jaar. Maar naar verwachting zijn we vandaag en dus ook wel dit jaar wel de laatste. Als u de afgelopen dagen al eens een kleine terugblik op 2010 heeft gehoord... dan moet u dat maar opvatten als een kleine vingeroefening. Want vandaag is dan toch echt tijd voor het enige echte nieuwsoverzicht van 2010 op Radio 1. In de komende uren gaan we u hoe dan ook verrassen met het nieuws uit het recente verleden. Alle belangrijke gebeurtenissen zullen de revue passeren. Van tijd tot tijd voorzien van commentaar door betrokkenen. En we staan ieder uur even stil bij de doden van dit jaar. En Nederlanders met enige bekendheid kijken ook op hun eigen wijze terug op 2010. Wat was voor hen vandaag?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 Mevrouw zijn jullie eruit gekomen? Uh, ik heb het gevoel dat er geen schilaben opgeschoten zijn. Dus, oh, dat schiet uh, lekker op, dus. Uh, nee, dat zeg ik. Dat dus maakt de zaak niet ernstig. We hebben hier 16 keer over gesproken, dat moet dit de 17e keer, keer zijn. Heeft u ja. daar argumenten voor? Ik heb op basis van deze discussie niet echt de indruk dat wij vrijdag aan het en een besluit zouden kunnen. Maar komt dat? Waarom niet? Ja, omdat er uh, verschillende standpunten zijn. Bert Koenders en ik hebben onze collega's vandaag verteld dat uh, we de belofte die we aan de Nederlandse kiezer gedaan hebben, twee jaar geleden, namelijk dat een laatste Nederlandse militair eind van dit jaar vertrokken moet zijn uit Oeruskan, dat we die belofte houden. Uh, dat betekent dat er negatief geantwoord zal moeten worden op het verzoek van de NAVO. Dat besluit kan dus ook gewoon heel snel nu genomen worden, wat ons betreft aanstaande vrijdag. U kunt wel zeggen dat moet vrijdag gebeuren, maar het CDA zegt doen we niet. Ik denk dat ik heel helder ben geweest. Ik wil dat eigenlijk daarbij laten. Maar Dank hoe ik. hoog gaat u dit spelen, meneer Kofferdin? Het feit, helemaal vast te zitten. Het is zo dat in de brief van afgelopen week wordt gesproken over het onderzoeken van opties. Dan hoort het op een ordentelijke manier te worden besproken. Meneer Bos, CDA zegt vandaag geen crisis, vandaag geen besluit. Maar we wachten tot het 1 maart, is dus ook u inzet. We gaan nu rustig met elkaar binnen praten. Dank u wel. Nou, u nou, dus, uh, moeten we moeten nou eens binnenkijken hoe we de problemen op kunnen lossen. We zitten in een crisis. En ik wil ons niet verantwoorden om maar zes maanden stil te gaan leren. Het uh, eerste wat we gaan doen volgens mij is uh, de schade opnemen. Want er is wel het nodige gebeurd deze week. Wanneer is het crisis in Den Haag? Nou, voor degene voor wie dat nog een verrassing mag zijn... op het Binnenhof is het crisis als de dranghekken er staan. En die staan er al de hele dag. Hoe lang sta je er al? Vanaf half drie vanmiddag. Ja, nu sta je er twaalf uur dus al. Ja. Voor één gouden plaatje? Voor één gouden plaatje, ja. En wie moet erop komen? Bankenende natuurlijk. Ja. Wat denkt u? Zitten ze straks nog in het kabinet? Absoluut, ze gaan gewoon met vakantie en daarna uh, lossen ze het op, denk ik. Ik weet niet, het, is, het wordt spannend. Het wordt echt spannend. Oh, man. Ik heb honger. Heb je nu kaas? Ik Ja, honger ook. Ja, honger. Ik zou een broodje kwekkenboom lusten. Ja, dat is lekker. Oh, <laughs> ja. goed. Kunnen we dat regelen? Wat betekent het nou dat ze zo lang bij elkaar zijn? Ik krijg nu in mijn oren gefluisterd dat er een bericht is dat het kabinet gevallen zou zijn. Joost, is het gevallen of niet? Ja, het kabinet is gevallen. Einde oefening. Ja, gevallen. Einde oefening. Ben je afstand van wie? Ben jij? Je bent Radio 1. We zijn gevallen. Ja, zijn we al? Ja, we zijn gevallen. Ja, had u het verwacht? Ja, op woensdag al. Dus hebben we het nog lang volgehouden? Eigenlijk wel, ja. En het is allemaal zonde van de tijd. Want ze zijn allemaal aan het vergaderen, vergaderen. En ik wist van tevoren dat het allemaal fout zou gaan. Nou ja, het is natuurlijk een papieren huwelijk. En eh, papieren huwelijk houdt nooit stand, dat weet iedereen. Dames en heren, vanochtend vroeg heeft de Partij van de Arbeid besloten... niet langer op een geloofwaardige manier deel uit te kunnen maken... van het vierde kabinet Balkenende. En dus, per se, vandaag uh, haar eigen standpunt tot de regeringsstandpunt wilde maken op het punt van Hoerdeskan. En dat dat in deze financiële, economische tijd moet leiden tot de val van dit kabinet, uh, daar ben ik nog steeds wat verbouwereerd over. Ik ben teleurgesteld, bitter teleurgesteld over de uitkomst. En dat daarmee uh, de val van dit kabinet uh, uh, uh, uh, uh, naar werkelijkheid is, uh, is, is geworden. Op het moment dat je zo nadrukkelijk buiten de ministerraad om de eenheid van het kabinetsbeleid doorbreekt, zet je de zaak doelbewust op scherp. We hebben de afgelopen uren gevochten om een geloofwaardig besluit over Oerenskant te kunnen nemen. En dit kabinet in stand te houden, maar we zijn daar niet in geslaagd. Ik denk dat iedereen die de afgelopen drie jaar naar dit kabinet heeft gekeken heeft gezien dat ze niks deden. En dat het einde van dit kabinet onvermijdelijk was. Dus in die zin is het dan maar beter om nu snel uh, verkiezingen te hebben en dan ook een snelle formatie. Het slechtste kabinet ooit bestaat niet meer. Wat wil je nou nog meer op het begin van zo'n prachtig weekend? Waar vertrouwen ontbreekt... is een poging het over de inhoud eens te worden... bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Het is nu niet het moment en de plaats... om dieper op de schuldvraag in te gaan... laat staan die van een definitief antwoord te voorzien. Dank u wel. In de nacht van 19 op 20 februari valt dus het kabinet Balken en de Vier... en de regeringspartijen worden het niet eens over een eventuele verlenging van de missie in Oerhoefkan. We blikken terug met voormalig minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Goedemorgen, meneer van Middelkoop. Goedemorgen. U weet vast wel een christelijke krachtterm te bedenken om 2010 te typiëren. Dat is een, een, een contradictie in termen, is een christelijke krachtterm. <laughs> maar ik heb nog wel gezegd eh, dat ik eh, bitter gestemd was, zeer teleurgesteld en dat soort eh, Ook omdat ik eh, toen vond, nog steeds vond. We weten ongeveer, ongeveer wat de politieke de politieke resultaten zijn... van de verkiezingen daarna enzovoort enzovoort. Dat dat niet nodig was en overbodig was en schadelijk was... voor alle betrokken partijen. Dat hebben we gezien bij de verkiezingsuitslag. En dat voelt u nog steeds ook zo? Ja, ja Nou, dat heeft geen zin meer om dat te, te koesteren als het ware. De geschiedenis uh, gaat door en we zitten in een wezenlijk andere situatie. Maar niemand heeft, denk ik een uh, strategie kunnen bedenken... die leiden tot de uitkomst uh, die we nu voor ogen hebben. Ik, bedoel, uh, ik ben natuurlijk ook partij uh, geweest destijds. Dus ik, ik zit er niet helemaal objectief en onbevangen terug te blikken. Uh, maar als de Partij van de Arbeid iets voor ogen heeft gehad... Uh, in deze, uh, bij deze breuk is het denk ik niet uh, een constructie die we nu hebben... met een gedoogkabinet kabinet met de PVV erin, enzovoort, enzovoort. Nee. In de pers ging het vooral over, een, over, over de vertrouwenskwestie. Hè? Zoals ja, maar dat zei de balkalender zo even over. Ja, ja, precies. Ja. Ja. ja, Dat ziet u ook zo? Uh, op ten duur wel, ja. Op ten duur wel, ja. Um, kijk, de, het kabinet is toen begonnen, uh, zo'n dikke vier jaar geleden... Uh, met een zekere hypotheek omdat uh, CDA en de Partij van de Arbeid... Uh, toch wat meer vertrouwen in elkaar moesten hebben dan die jaren eraan uh, voorafgaand uh, mogelijk was uh, gebleken. Maar goed, toen was het uh, coalitie en oppositiepartijen tegenover elkaar. Daar is wel in geïnvesteerd. Uh, ik heb zelf de sfeer in het kabinet uh, doorgaans uh, gewoon goed gevonden. Het zijn goede mensen geweest, professionals... Uh, er moest wat geïnvesteerd worden in de verhouding tussen de heer Balkeren en de heer Borst. Daar heeft zeker de heer Rauwvoet uh, een, hele belangrijke rol in, uh, gespeeld, een hele belangrijke rol in gespeeld. Dat ging ook wel beter. Maar eigenlijk heeft het nooit echt gehad. Uh, nee, ja, ze zijn nooit verliefd op elkaar geworden. Maar dat hoeft ik ook niet in dit uh, vak. Kijk, het, een, een van de argumenten waarom ik nog altijd wat bitter gestemd ben. Dat is dat als je kijkt naar ons programma, Samenleven, Samenwerken. Ja, het kost me nog altijd moeite om het nu uh, uit de strot te krijgen. Waarom? Maar, nou ja, omdat we uh, zelf hebben gedemonstreerd dat we ja. daartoe niet in staat waren. Ja. Uh, met, die, met, die, met die crisis. Uh, dat programma dat, dat sloot vrij goed aan... met datgene wat in de samenleving bij mensen leefde. Dat werd voortdurend ook gepijld door de Rijksvoorlichtingsdienst. Uh, nou ja, dus waren, we, we begonnen ook in het besef dat we zeg maar, fatsoenlijke middenpartijen waren... met niet echt een ge, uh, gemeenschappelijke oppositie. Want dat was aan de linkerkant de SP en aan de rechterkant uh, PVV. Dat was natuurlijk geen, uh, geen eenheid. Dus wie maakte ons wat, uh, bij wijze van spreken? We konden investeren in... Uh, in elkaar. Ook de CDA en de Partij van de Arbeid... die natuurlijk een historische hypotheek hebben... die konden ook investeren in elkaar. Nou, als je dan ziet wat er tenslotte van gemaakt is. Uh, terwijl we natuurlijk u, zegt, wel... u zegt, wie maakt ons wat? Was dat ook de houding? En, nee, nee, dat was niet dat... U bent een koude dat, dat, nee, gekomen, dan, nee, of niet? Zek, dat, dat, dat was natuurlijk niet uh, de, de houding... Uh, want we zijn natuurlijk met enorme problemen ook ge geconfronteerd... Uh, geraakt, denk aan de hele bankencrisis... Uh, waarin de heer Bosch, denk ik, een, een fantastische rol heeft uh, gespeeld... voor zover ik dat kan beoordelen, want het was heel complex. De hele financiële-economische crisis, je denkt door het kabinet... maar de hoorde zweven de heer Rutte nog zeggen dat, het, dat we allemaal niks hadden gedaan... nemen we die kwalijk... Um, maar is het in essentie dan toch gedaan, niet dat, dat vertrouwen moet? geweest? Wat er toch niet was. En is Uruzgan ja, dan uiteindelijk, uh, is het daarover gestruikeld. Maar had het elk ander uh, ja, twistpunt kunnen zijn? Bijvoorbeeld de commissie Davids? Dat rapport. Dat denk ik wel. Maar nogmaals, ik ben wel partijdig. Uh, hoe betrokken uh, ook. En, en die zou ook anderen moeten horen. En laat ik me niet al te veel gaan Zwarte pieten. Maar er leefde wel een, een, een besef. Dat was ook het veertje een beetje in Den Haag. Uh, dat we of over de commissie Davis rond het onderwerp Irak wel eens zouden kunnen struikelen. Omdat dat nu helemaal sinds jaar en dag een, een heel gevoelig punt was. Tussen aan de ene kant de Partij van de Arbeid en aan de andere kant het CDA en een beetje de ChristenUnie. Het optreden het van het op, eerste kabinet balken en de irak oorlog uh, Ja, daar lag natuurlijk een hele zware hypotheek op. Ik geloof dat al zes, zeven keer in de Kamer was gevraagd om een onderzoek uh, te houden. Waarbij overigens weer de meerderheid van die Kamer zei: nee, dat doen we niet. Dus dat valt de heer Balken er niet te verwijten. Maar daarvan zag je dat op een gegeven moment de heer Balken ongeveer de enige was, de minister-president, die het nog uh, om volgens begrijpelijke redenen, ik begreep het wel politiek en emotioneel... dat nog uh, tegen wilde houden. en nou ja, dat, Die is op een gegeven moment door de pomp uh, gegaan, om, denk ik, om goede, goede redenen. Maar dat was geen aangenaam... Het was sowieso een heel lastig onderwerp. Want daar moesten dus een, een, twee partijen... Ik schakel de gisteren nu even nu even uit. Maar ik zat er natuurlijk wel bij, en die het ook voortdurend... omdat ik als defensieminister betrokken was. Daar zaten dus twee partijen, moet je je voorstellen... die dus jaar in, jaar uit tegenover elkaar hadden gestaan. Die zaten toen in één kabinet moesten een mening formuleren over het verleden... waarin ze beide die verschillende rol hadden gespeeld... aan de hand van een onafhankelijke rapport... waarvan we de inhoud ook vooral nog niet eens kenden. Nou, dat we daarin geslaagd zijn... Ik vind nog altijd de brief die we toen naar de Kamer hebben gestuurd... dat nou, is elk woord echt, echt van gewogen. Dat vind ik nog altijd een heel knap staaltje... Uh, compromissen sluiten en investeren in elkaar. Uh, en dat we daarin geslaagd zijn... Uh, we hebben geloof ik wel 10, 12 keer vergaderd uh, op algemene zaken... is echt nog altijd dan uh, Dat, denk ik dat ook wel heel wat, hè? dat je zoveel uh, zo ja, bij elkaar moet komen... en zoveel moet investeren het was objectief om met heel het beeld naar buiten te komen. Ja, maar het was objectief heel moeilijk. Want je moest ook een oordeel vellen over een situatie, over een periode... waarin je lijnrecht tegenover elkaar stond. Over hele grote dingen, Neem me niet kwalijk over de oorlog en vrede. Dus, maar daar, daar zijn we dus uitgekomen... Uh, maar ik moet achteraf zeggen, dat was ook weer niet zo'n soort type investering... waarvan je zegt, van, nou, nu zijn we weer dichter bij elkaar gekomen. Nu kunnen we dat onder onderwerp, want er speelt er was er Op uh, papier, papier zaten weer Kunnen we nu lijn. ook wel aan. Ja. Want wanneer kwam voor u dat omslagpunt? Want uh, uh, dan zit iedereen weer op één lijn. Hè? Zo uh, lijkt het dan niet. Bij dat onderwerp, ja. Dan komt Oerhoeskan en die uh, discussie over de verlenging daarvan. In 2008 heeft u nog eens een keer gezegd... Ja, zelfs als Obama belt, dan, uh, ja, dan gaan wij toch weg in kerst 2010. Ja, dus, Punt. Ja, Waar bij, kwam voor ik, u dat omslagpunt? Uh, wij, en dat denk ik vooral aan, aan collega Verhagen... en uh, ook wel collega Koenens en ik, hè, de zogenaamde 3D-ministers... die toch primair verantwoordelijk waren voor We uh, zijn nooit echt goed in de gelegenheid geweest... om het onderwerp vanaf het begin zo brisant was... om uit te leggen wat het betekende dat wij opnieuw zijn gaan nadenken. Wat ik daartoe mee uh, bedoelde was dat de inzet zoals we die vier jaar hadden gekend... dat die never en nooit in die vorm zou kunnen worden voortgezet. En dat vind ik nog steeds. Men uh, dacht dan een trainings- en transitiemissie uiteindelijk. Uh, nou ja, wat, wat het dan verder zou zijn, dus even dagen later... maar dat de Nederlandse krijgsmacht... een, een van de beste ter wereld en een zeer professionele krijgsmacht... met een geweldige staatverdienst de afgelopen jaren... nog wel degelijk een aantal taken kon oppakken. En wij bleven natuurlijk binnen de NAVO heel verantwoordelijkheid dragen. Dat was evident. We hebben te weinig de tijd gehad, gekregen, genomen... Uh, vul het maar in om uit te leggen dat je wel degelijk met zo'n grote missie kan stoppen... maar dat daarna de wereld niet ophoudt... en dat je nog wel degelijk nieuwe verantwoordelijkheden kan, uh, kan benoemen. Ik geef toe, uh, in de hele politieke re uh, retoriek van Den Haag... hebben dat soort sterke uitspraken die overigens uh, collega Verhagen toen uh, al eerder heeft uh, gedaan dan ik... want wat u nu noemt was ongeveer een citaat van hem... Uh, dat heeft wel een beetje tegen ons gewerkt. Heeft u zich daar een beetje in vergist? Nee, nee, nee, niet binnen. Kijk, uh, de impact daarvan. Dat, zou het geval, dat, dat zou misschien het geval zijn geweest als we tegenover de Kamer zouden zijn gevallen. Maar binnen het kabinet uh, konden wij natuurlijk heel goed uitleggen aan iedereen. Uh, wat het verschil was tussen de missie die VIA had gedraaid en datgene wat we dan nog niet meer de verantwoordelijkheid dragend voor de Oerskan, nog wel zouden kunnen doen. Kortom, datgene waar het nieuwe kabinet ook nu weer mee bezig is. Oké, okay, laten we even teruggaan naar de val van het kabinet. Maar liefst 16 uur zijn die ministers toen, waaronder u, in beraad gegaan. Had u aan het begin van dat overleg het idee... we komen er wel uit, het komt nog wel goed... Nou, nee, daar, daar ging ik wel heel zwaarmoedig in. Uh, kijk, ik ben van nature een optimistisch uh, iemand. En rationeel gezien vond ik het verstandig om uh, met elkaar door te gaan. Voor de vorm een beetje. Uh, we doen er alles aan, maar eigenlijk heb nee, het al op een We hebben natuurlijk een, een, een paar dagen ervoor was er dat verschrikkelijke debat uh, in, in, in de Tweede Kamer. Uh, overigens geen Tweede Kamer, maar dat was natuurlijk gewoon een publiek tribunaal. Waar ik zelf gelukkig niet bij zat. Ik heb het toen wel gezien. Want was ik blij dat ik daar niet bij ben gehaald. Maar daar zaten dus... Daar zaten dus uh, ja, u uh, dacht, ik kom goed weg. Ik kom heel goed weg, ja. Was, dat was, nou ja, vreselijk om te zien. Maar daar zag je dus dat... Er ook Waarom geen... eigenlijk? Wat was er zo vreselijk het was een, Dat was een ontluistering. Uh, en daar zag je dus weliswaar... <laughs> daar zag je dus vijf ministers, als ik me goed herinner, of zes, uh, vijf of zes... Uh, hun best doen om uh, zeg maar het, het, het um, motto van de eenheid van het regeerbeleid... om dat nog een klein beetje gestalte te geven... terwijl nou, bijna fysiek uh, de verschillen van mening... Uh, de verschillende appreciaties... en misschien zelfs wel antipathie en sympathie uh, zichtbaar ja, waren. Ze spatten ook van ongelooflijk uh, breed mogelijk gemaakt door de Kamer uh, zelf. Ja, dit is niet het moment, geloof ik, om kritiek te hebben op, op de leiding van de Kamer. Maar het kon wel een tribunaal worden. Maar goed, dat, dat, en zo gingen we natuurlijk die, de, de, de, of die Want, vrijdag... Precies, als dat het beeld al was in de Kamer, ja, dan ja. moet u nog die vrijdag. Ja, ja, dan krijgt u nog die 16 uur voor u ja, kiezen. Ja, nou ja goed, en dan, dan, dan geldt ook helemaal dat ik natuurlijk een, een, een partij was, partijdig ben... Um, want dan weet je niet precies wat er binnen uh, de overlegstructuren van een andere partij uh, gebeurt. Dan weet je niet precies wat er in het bijzonder binnen de Partij van de Arbeid uh, gebeurt. Kijk, met de ja. CDA zaten we altijd op één lijn, dat was geen probleem. Um, en dan heb je kennelijk toch die 16 uur, uh, je hebt geteld, mooi, uh, die 16 uur kennelijk nodig... Uh, om langzaam en zeker het onvermijdelijk tot een conclusie uh, te brengen. Was nou, dat wel de... direct duidelijk ook voor u? Van ja, eigenlijk is hier geen redding meer aan. Dat, dat, dat, nee, dat niet. Er is echt die hele avond enorm geïnvesteerd om er toch uit te komen. Ik, uh, dat heb ik zelf ook gedaan met nog wat andere ideeën. Om eh, dan elders in Afghanistan nog eh, verantwoordelijkheden. Want ik vond dus wel als NAVO-minister dat we hoe dan ook als Nederland actief moesten blijven in Afghanistan. En eh, dat waren er tal van argumenten om dat in de hoerskan eh, te doen. Als dat niet lukt, dan misschien wel ergens anders. Ook dat lukte niet. Ik denk nog altijd, misschien moet ik dat nog eens een keer vragen als ik ze tegenkom, dat ook een aantal van mijn PvdA-collega's echt niet hebben geweten aan het begin van die vergadering dat er een strategie was waarvan de conclusie al vast stond. Uh, maar goed, dat, is, dus dat formuleer ik als een open uh, vraag. Dat is wel curieus. Want er was toch wel heel veel verslagenheid die diep in de nacht. Het was een, ja, was die oprecht of was dat geacteerd? Ja, dat was, dat, ja nee. Dat, mensen hebben elkaar omhelst. Dat was heel emotioneel. Dat, en en, en uh, ja, een beetje modieus geformuleerd, ook wel warm. Um, zo gingen we wel uit elkaar. Ja. Toen moest u verder als demissionair minister uh, en moest u internationaal gaan uitleggen wat er gebeurd was. Hoe deed u dat? Nou, dat is vooral natuurlijk de taak van, uh, van collega Vragen uh, geweest, minister uh, van Buitenlandse Zaken. Net uh, mijn collega's, de ministers van Defensie, uh, had ik niet zoveel uit te leggen, omdat die al weet ik hoe lang wist hoe ik er zelf in zat. Uh, ik bedoel, als ik mijn Engelse collega of mijn Amerikaanse of mijn Australische, vooral Australië was natuurlijk belangrijk, tegenkwam, dan. Zei ik altijd, jongens, ik help me, ik verzamel argumenten. En, en uh, ik, heb ook wel, ik heb ook wel eens wat dingen ingezet... om druk uit te oefenen op anderen in de Nederlandse politiek. Want hoe, Zes, hoe zeg je dat? demissionair in het Engels? Dat is een hele leuke vraag. Uh, ik had daar nooit over over na te denken. Tot op een gegeven moment, ik in een, in een, gewoon een babbeltje met uh, uh, Gates stond. de Amerikaanse minister van Defensie. En toen hoorde ik op een gegeven moment zeggen... as long as je are de caretaker minister... en denk, minister, ik oh, mm, caretaker, zorg dragen bent. voor... Ja. Ik dacht, oh, dat is demissionair de in, uh, in het Engels Dus dat heb ik van hem uh, geleerd. Uh, de, nee, wat U zijn me... de eerste keer demissionary of zoiets? Nee, nee de, gelukkig was hij mee verhoor. Dus <laughs> ik, uh, ik heb het dan altijd keurig gezegd. Dat uh, onthoud ik wel, vergeet ik niet snel meer. Nee, wat voor mij natuurlijk veel belangrijker was... hoe vertel ik het de militairen? Uh, vooral de militairen in Afghanistan. dus uh, Ik heb toen bij het kabinet gezegd... Van, uh, er gaat niemand voor mij naar Afghanistan, dat ga ik zelf doen. Ik wil daar ook de, de mannen en vrouwen... die daar op dat moment aan het werk zijn... en die ook gewoon nog door moeten gaan. Of weet ik hoe lang moeten doorgaan. Uh, ook nog in gevaarlijke omstandigheden. Wil ik uh, uitleggen uh, waarom niet gelu gelukt is wat ik graag wil. En ook wat er binnen uh, de krijgsmacht uh, wel verwenselijk werd uh, gehouden. Dus ik ben naar de Oersknaar gegaan en ik heb daar een toespraak uh, gehouden. Echt vanuit mijn tenen. En ik heb toen onder meer gezegd. En dat is niet helemaal de gangbare taal. Uh, over uh, begon je ook alweer. Over christelijke krachttermen. Gezegd hier dat ja. ik hier stond met de ziekte in mijn lijf. Uh, maar dat meende ik wel. ja En dat is ook wel gewaardeerd. Wat daar doet ben u ik... tegenwoordig? Wat? wat doet u vandaag? Ik ja? uh, Radio 1 bedienen. Ja, uh, <laughs> ik zit in inderdaad... het zwarte gat. Ik zit in het zwarte ja? gat. Ja, is de, is de, is het ja diep? dat bestaat wel. Ja, ja, ja. Nee, het is nog maar twee maanden Zijn geleden. Geen dienstauto en... meer. Ah, dat, vind ik, dat is helemaal niet erg. Dat, dat is ook weer een beetje je vrijheid terugkrijgen. Uh, mm. Nee, dat, uh, ik moet volgend jaar, maar eens zien wat uh, de, de publieke zaak want dat zou ik toch al fijn vinden. Nog van mij vraagt. Uh, ja, maar we zitten in de periode een periode ja ik, ja, ik ben een Calvinist. Als ik groepen word, ga ik, zoals dat heet. weet. Uh, het is meer een roepingsbesef. Uh, het wordt ambitie, heb ik nooit zo... Uh, nee. je moet, je, als, als, als er bepaalde uh, taken naar me toekomen en ik vind die de moeite waard... en ik kan de, de publieke zaak mee helpen, dan ben ik daarvoor beschikbaar. In welke vorm uh, dan ook. 2011 biedt nieuwe kansen. Ja, dank u wel, wel. Ja. van Middelkamp, Graag. voormalig minister van Defensie. Graag gedaan. uit maart van dit jaar van Rocks. My baby left me. Dit is de Terugblik met Karel Johan de Zwart en Deborah Plekkenhorst. Op 11 maart overleed oud-D66-leider en minister van staat Hans van Mierlo. Jan Terlouw maakte hem meer dan 40 jaar mee. Als partijgenoot en als vriend. Ja, ik, ik denk nog opmerkelijk vaak aan hem. Juist omdat hij altijd zo'n originele invalshoek had. Het leidde niet altijd tot iets, maar het zette wel altijd aan het denken. Hij wilde een progressieve volkspartij 30, 40 jaar geleden. Dat gebeurde niet, maar dat zette Politiek Nederland wel aan het denken. Hij was een man die heel erg hechtte aan emancipatie van de burger. Verantwoordelijkheid geven aan mensen zelf. En ja, ik was niet altijd met hem eens, Politiek, hoor. Natuurlijk wel in de grond. We waren zijn leider geweest van dezelfde partij. Maar in de praktische uitwerking hadden we wel eens verschillen van mening. Maar tot ruzie leidde dat nooit. Omdat het altijd interessant was om van gedachten te wisselen met hem. Onderweg naar het station in Utrecht. Ik heb begrepen dat u Hans van Mierlo ook voor het eerst heeft ontmoet in Utrecht. Zo is het. En heel dicht hierbij. Ik geloof dat het in dit gebouw van, van kunsten en wetenschappen was. Dat ik eind 66 of begin 67 voor het eerst naar een bijeenkomst van D66 ging... Ik kwam uit Zweden, waar ik gewerkt had, in 65, 66. En daar was Hans van Mierlo, een heel opmerkelijke man. En ik heb toen aangeboden om hem naar Amsterdam te brengen. Hij had geen rijbewijs en ik heb hem naar huis gebracht. En kon dus in de auto een eerste gesprek met hem voeren. Hij maakte altijd een indruk van originaliteit. Hij behandelde alles op een... Hij had invalshoeken die een ander mens niet zo gauw kiest. Dat was de eerste keer zo, dat was de laatste keer zo dat ik hem heb gesproken. En alle honderden keren daartussen ook. Ik denk dat Hans zou gegroeid hebben van dit kabinet. Het idee om gedoogd te moeten worden door de PVV. Dat zou hij vreselijk hebben gevonden. En wat dat betreft, goed zo belangrijk is het in het leven van de mensen ook weer niet. Maar wat dat betreft ben ik blij dat hem dat bespaard is gebleven. Hij zou wel blij zijn met het feit dat D66 weer goed bloeit, dat het heel goed gaat met de partij. Want het was toch voor een groot deel zijn geesteskind. Zo'n type als Hans van Milo. Beschouwender en ook een heer blijven in de politiek. Zou dat eigenlijk terug moeten komen, zo'n type politicus? Dat, daar, daar hebben we natuurlijk behoefte aan. De vergroving van de politiek, de vergroving van de, in, van de omgangsvormen... die zullen hem een gruwel zijn geweest, zijn het mij ook trouwens. Ja, het leven verandert toch. Alles moet sneller. Flitsender. Een gesprekje met u, dat gebeurt eventjes in de regen op weg naar het station. Vroeger we staan we even stil voor het stoplicht om ja. even wat rust erin te brengen. Vroeger zouden we zijn gaan zitten en zouden een half uur rustig hebben gesproken over hoe het begonnen is... en hoe het zich heeft voortgezet en wat er allemaal is gebeurd. En nu even een klein vluchtig gesprek over een man die veel mensen zich toch zullen herinneren. In ieder geval mij gebeurt het regelmatig dat ik denk, goh, wat zou Hans hiervan gevonden hebben. En ik uh, acht me ook zeer gelukkig dat ik zo lang en zo vaak met hem heb kunnen praten. Dat we zoveel jaren samen zijn opgetrokken. Als u nou kijkt naar uh, wat er nu bereikt is uh, sinds de oprichting van D66. Wat is dan het meest Hans van Mierlo? Er zijn altijd mensen die iets in, ver, in beweging zetten, die iets veranderen. Het zijn nooit de instituties, het zijn niet de kerken. Die dingen veranderen. nee, het zijn altijd individuen. Het is altijd Keynes of het is altijd Plato. Het is, nou, Hans van Miel is ook zo'n man die dingen in beweging zetten. En ze zijn lang niet altijd gegaan in de richting die hij wilde. Maar hij heeft wel gezorgd voor de beweging. En zulke mensen zijn kostbaar. Hans van Mierlo door de ogen van vriend en partijgenoot Jan Terlouw. Na de hoofdpunten van het nieuws zijn we bij u terug met onder meer een gesprek met Harm Brouwer, de topman van het OM, over de zaak Lucia de Berg. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. Het verkeer in het oosten en zuidoosten van het land heeft veel last van ijzel. ten zuidoosten van de lijn Enschede-Tilburg is het nog altijd glad, meldt het KNMI. De grens beweegt zich langzaam verder naar het zuidoosten. De loop van de middag verdwijnt de gladheid. Op een aantal snelwegen geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur... en strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn op pad, zolang dat verantwoord is, zegt een woordvoerder. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn christenen opnieuw slachtoffer geworden van terreur. Bij bomaanslagen kwamen twee mensen om het leven en raakten er veertien gewond... Tien bommen gingen af in verschillende wijken. Vier bommen konden onschadelijk worden gemaakt. Wie verantwoordelijk is voor de serie bommen is niet duidelijk. En de Australische premier Gillard heeft het watersnoodgebied in het noordoosten van het land bezocht. Ze sprak er met getroffenen en met hulpverleners. Het gebied dat onder water staat is groter dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar. 200.000 mensen hebben in Australië hun huis moeten verlaten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANB verkeersinformatie. U hoort het zojuist al in het nieuws. In het oosten en zuidoosten van het land zijn de wegen plaatselijk spiegelglad door IJssel. Het gaat niet alleen om lokale wegen, vaak ook zijn de snelwegen glad. En dan met name in het oosten van de provincie Noord-Brabant en in Limburg. Dat houdt de komende uren nog aan. De A50, Os richting Eindhoven, loopt het vast tussen Eerde en Sint-Oederode, drie kilometer. Er zijn daar tientallen ongelukken gebeurd, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. De A73 eh, nog niet, van Venlo naar Nijmegen. Ook daar zijn meer dan 10 ongelukken gebeurd op ongeveer dezelfde plek. Daardoor is de snelweg dicht tussen knoopend Rijkenvoort en Haps. Dit is de Terugblik, het Radio 1 Jaaroverzicht. Welkom terug bij het jaaroverzicht 2010 van Radio 1. En het komende half uur kunt u in ieder geval door de ogen van Koos Postema naar dit jaar kijken. En we praten na over die geruchtmakende zaak Lucia de B. U luistert naar de terugblik. Het Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2010. Nou, nou, nou. Juist heeft het gerechtshof in Arnhem uitspraak gedaan in de herzieningszaak tegen Lucia de B. Lucia de B. Lucia de B. Legkundige die eerder werd veroordeeld tot levenslang voor zeven moorden en drie pogingen daartoe. Lucia de B. die was steeds in de buurt bij die gevallen geweest. Het ging allemaal om de vraag, kan worden bewezen dat Lucia de B. heeft vergiftigd en vermoord? Ja, en ze hadden ook nog stukjes gelezen in haar dagboek. Deze bejaarde mensen waren allen ernstig ziek. Ze zouden allen sterven aan hun ziekten. Kijk, in het begin zit je op het politiebureau en je weet helemaal niet wat er met je gebeurt. Tevens is het bij mensen van deze leeftijd niet ongewoon dat het hart gewoon ophoudt met kloppen vanwege de hoge leeftijd. En dan word je verhoord En dan gaan ze tekeer tegen je. En, en ze proberen alles om je te intimideren. En elke keer, het is heel moeilijk. En elke keer als je dan, oh, ik kan niet meer, ik ga Want er is niks wat ik me voor hoef te verbergen. En dan zei, uh, belde ik mijn advocaat, uh, Tom Vis. Ik zeg, oh Tom, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Hij zegt, Lucia, denk aan de Puttense moordzaak. Ja, ze zaten er allemaal op te wachten. De zaal vol die aanwezig was, Lucia de B. Maar ja, ze was er toch niet helemaal gerust op hoor, toen ze binnenkwam. Er stonden allemaal cameraploegen om de heen. Er was zelfs een soort fotomoment uh, voor haar ingericht. En toen kwam de uitspraak uh, van het uh, hof. De beslissing. Van het gerechtshof te Arnhem, rechtdoende in herziening, vernietigt de door het gerechtshof te Den Haag uitgesproken bewezenverklaring. En spreekt u dan van vrij. Dat was de uitspraak. Oh ja, ja, ja, Gefeliciteerd! Oh, dank je. Ja, ja. We hebben ja. me afgeklaarder ja. voorgeschikt, hè? Oh, ik weet helemaal. Zo bang. Altijd. Ja, ja, ja. Nou, omdat eh, te veel is het. Ik ben helemaal overdonderd gewoon helemaal. Oh. Lucia de B heet nu weer Lucia de Berg: Zes uur. Het NOS-journaal. Hallo, Duiveneden de Wit. Excuses Heers Ballin aan onterecht veroordeelde Lucia de Berk. Dit is heel erg. Minister Heers Ballin wil de verpleegkundige Lucia de Berk... een ruimhartige schadevergoeding geven. De gedachte dat uh, iemand uh, die onschuldig is... zes en een half jaar in de gevangenis heeft gezeten is ijzingwekkend. En uh, dat wilde ik ook tot uitdrukking brengen in mijn brief. Heers Ballin wil binnenkort nog een persoonlijk gesprek met Lucia. Het Hof in Arnhem sprak de verpleegkundige vanochtend vrij... van zeven moorden en drie pogingen daartoe... Eerder had ze daarvoor levenslang gekregen. Oh. Oh. Opluchting bij Lucia de Berk na de uitspraak van het hof in Arnhem. Ja, Mette. Mette de Loo is een van de vrienden die Lucia de afgelopen jaren is blijven steunen. En ze is blij met de uitspraak. Genereus, maar ook zo to the point. Hè, dat die moorden, uh, uh, dat niet verklaarbaar, dat dat een hele foze term is... waar je uh, veel mensen mee kan beschuldigen. En uh, ze liet er ook heel goed zien dat niet Lucia leugenachtig was. Dat Lucia juist aan de bel had getrokken als het ernstig was. En dat uh, dat, dat later... ...door anderen genegeerd was en er met de vinger naar haar werd gewezen. Dus ik vind dat, dat Lucia ook zelf gereïnventeerd is als goede, attente verpleegster. Weer een rechtelijke dwaling. Ja, wel een gigantische rechtelijke dwaling. Want het gaat niet alleen om, om het gerecht, het gaat ook om, om alle mensen. Hè? We kunnen het OM en de, de rechters de schuld geven, maar de media ook. En ook het hele publiek. We hebben het allemaal geslikt als zoete koek dat mensen opeens een heks aanwezen. Ze is gemaakt tot oudkast. En als je eenmaal tot oudkast bent gemaakt. Uh, dan gaat er, gaan er mechanismen in werking. dat de groep zich wil beschermen tegen, tegen. dat individu. En dan gaan men gekke dingen doen. en dan gaat men steeds meer erbij verzinnen. Het was gisteren groot nieuws. En ook vandaag raken we er nog niet over uitgepraat. Ook niet hier op Radio 1. De vrijspraak van Lucia de B. Inmiddels bekend onder de naam Lucia de Berg, roept allerlei vragen op over ons justitieel systeem. Advocaat Steen Franke heeft Lucia de Berg vanaf 2001 verdedigd. Nou ja, vandaag ben ik vooral een beetje blij. Uh, maar wel ook een beetje tegen de achtergrond van, van de wetenschap dat Lucia 6,5 jaar vast heeft gezeten. En dat was een buitengewoon zware periode. Dus het is een beetje met mixed feelings, zeg maar. Welke lessen moeten we hieruit trekken? Dat we. Uiteindelijk altijd buitengewoon voorzichtig moeten zijn voordat we iemand veroordelen. En um, we moeten eens goed nadenken over de rol van beeldvorming in het strafproces. Dat een hele grote rol heeft gespeeld in deze zaak. We moeten eens goed nadenken over de vraag um, hoe we juridisch omgaan met schakelbewijs. Um, met de rol van deskundigen in het strafproces die een grote rol hebben gespeeld. Het zijn allemaal lessen die we uiteindelijk denk ik ook uit deze zaak moeten trekken. Maar ik heb vandaag nog geen panklare oplossingen als u het niet erg vindt. Lucia de Berg blijkt slachtoffer van een gerechtelijke dwaling. En in april van dit jaar wordt ze door het hof vrijgesproken. We praten erover met Harm Brouwer, de topman van het OM. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me zo voorstellen dat u op uw kantoor zit, een telefoontje krijgt... de boodschap krijgt vrijspraak en uh, uw OM zit fout. Wat denkt u dan? Het was geen verrassing, want uh, wij hadden bij het gerechtshof in Arnhem... zelf ook al vrijspraak gevorderd. Dus het advies van het Openbaar Ministerie aan de, aan de rechter. Um, en ik was er zo van overtuigd dat het een vrijspraak zou worden dat ik voor de uitspraak ook contact uh, met Stijn Franke, de advocaat van uh, mevrouw de Berg, contact heb opgenomen om uh, met haar uh, te praten uh, over deze zaak. Dus het kwam absoluut niet uh, als een verrassing. Waarom was u overtuigd van die vrijspraak? Uh, door uh, zeg maar de, de deskundige berichten zoals wij dat noemen, die uh, met name door het, uh, door het hof waren ingewonnen en die overduidelijk aangaven dat uh, hier geen sprake was van, van, van opzet... Uh, gericht op, uh, op, op overlijden, moord of doodslag. Maar dat hier veel meer natuurlijke oorzaken aan het overlijden van de baby's... en ook van de andere mensen daaraan te grondslag lagen. En wanneer kwam dat moment voor u dat u dacht, we zitten toch niet helemaal goed hier? Nou, dat, dat moment dat is uh, denk ik al veel eerder gekomen. Um, want we hebben natuurlijk uh, de, de activiteit van uh, Ton de Ekse gekend... Uh, die uh, toch een groot pleitbezorger is geweest van Lucia de B. De onschuld van Lucia de B. De hoogleraar wetenschapsfilosofie die een boek daarover ja, heeft geschreven. Ja, uit, uh, uit, uit Nijmegen. Die heeft daar inderdaad heeft daar een boek over geschreven. En die heeft zich toen ook gewend... Um, tot de commissie evaluatie afgesloten strafzaken... van het openbaar ministerie zelf. Dat is uh, de, met de commissie Burima. Uh, en dat is een, een club mensen die dan, hoewel de zaak toch onherroepelijk is... het laatste oordeel van de rechter is, uh, is, uh, is gekomen... toch uh, zo'n zaak dan, uh, als, er goed, uh, als er aanleiding toe is... als er goede argumenten voor zijn, opnieuw gaat onderzoeken. En die argumenten van Ton Derksen waren voor die commissie aanleiding... om die zaak opnieuw te gaan onderzoeken. Dat is toen ook gebeurd. Toen is er ook een, een rapport gekomen. En de, dat rapport is toen al bij het college ingediend. Ik praat nu over 2008... Uh, en dat rapport is toen door ons doorgezonden naar, naar de Hoge Raad um, om uh, de zaak te bekijken. En de Hoge Raad heeft toen gezegd het moet opnieuw helemaal beoordeeld worden. En zo kwam die zaak uiteindelijk bij het gerechtshof in Arnhem terecht. En hoe keek u zelf naar die feiten van Derksen? Dacht u van goh, dit hadden wij misschien ook wel boven tafel kunnen halen? Nou, dat is de vraag die je natuurlijk altijd stelt. Hè? Uh, uh, uh, uh, uh, aan de andere kant, het was een buitengewoon complexe en, en, en uitzonderlijke zaak waar eh, zeg maar, op tal van, van gebieden specialistische kennis eh, nodig was. En dan niet zozeer op het terrein van het strafrecht of, eh, of, of, of andere eh, eh, juridische zaken. Maar eh, ze lagen met name ook op het terrein van, van de medische wetenschap. De toxicologie, de leer van de vergiften, de farmacologie, de leer van de medicijnen, de pathofysiologie, de leer van de lichamelijke functies van zieke organen. Dat alles speelde een rol. Maar daar uh, heb je natuurlijk experts voor, dus die had hij ook kunnen inhuurten. En, en dat is nou juist het, uh, en daar wilde ik nu net uitkomen. Als je, uh, kijk, we praten nu over, we leven nu in 2010... maar dat onderzoek dat vond plaats in 2001, 2002. We gaan dus wel acht, negen jaar terug... En het is, het is mijn opvatting dat op dat moment die organisatie van het Openbaar Ministerie onvoldoende zeg maar, in staat was om zijn mensen, die kennis, dat kennisniveau, die officieren van justitie en die advocaten-generaal, dat kennisniveau uh, bij te brengen. Wat valt het OM te verwijten in deze hele zaak eigenlijk, als u daarop terugkijkt? Nou, in ieder geval de, niks naar de, naar de officieren van justitie en de advocaten-generaal zelf toe. Uh, ze hebben naar eer en geweten gehandeld. Uh, en hun integriteit is boven iedere twijfel uh, verheven. Ja, maar moet dat ik je naar nou je geweten handelt wil natuurlijk nog niet zeggen dat je geen fouten maakt. Nee, zeker. Maar in, in dit geval um, vind ik dat je vooral naar de organisatie van het Openbaar Ministerie moet kijken. Ja. En dat je dus ook moet kijken naar um, degene die verantwoordelijk zijn voor die, uh, voor die organisatie. In, en dan kom je natuurlijk uit bij het college van procureurs generaal zelf. Dan moet je ook bij mij uitkomen. Maar ja. ik ik nou, wat ben... verwijt u zichzelf? Nou, ik, ver, ik verwijt mezelf dat, in, dat in, in die tijd, hoewel ik het toen nog niet was, maar daar wil ik het helemaal niet, niet, niet over hebben, want je blijft altijd een morele verantwoordelijkheid houden voor dit soort zaken, ook ten aanzien van het, van het verleden, dat, je, dat we op dat moment niet zeg maar, die kennis in huis hadden om die officieren van justitie en die advocaten-generaal te ondersteunen om zeg maar, een goede sturing op dat onderzoek eh, te geven. Um, het was ook de tijd van de, van de parkmoord. Die ja. speelt zich ook in die tijd eh, af. En die zaken uh, tezamen die hebben uiteindelijk geleid... tot, uh, tot uh, ook daar veel politieke debatten. En ook aan de hand van voorstellen van onszelf... die hebben ertoe geleid dat we tot een, een versterkingsprogramma... Opsporing en vervolging kwamen... waarin met name aandacht is gevraagd voor die forensische expertises, waar ik het zo eventjes ook uh, over uh, heb gehad. En toen zijn ook de forensische officieren van justitie gekomen. Als zo'n zaak nu in 2010 zich opnieuw zou aandienen... het blijft een uitzonderlijke zaak, dat moet ik erbij zeggen... maar als die zich opnieuw zou zou aandienen, dan zal zo, zullen die officieren van justitie die op die zaak zitten die zullen helemaal begeleid worden door een forensisch officier van justitie die zegt van die je helpt bij de probleemanalyse die je helpt bij de keuze van, ja, van toch, de juiste deskundige. het is zo logisch, dit had ook acht jaar geleden bedacht kunnen worden. Ja, maar het was er niet. dat Dat is toch gek. Ik denk, maar dat is een beetje gissen. Ik denk daar natuurlijk veel over na. Eh, want het was een aantal jaren daarvoor had je ook de Puttense moordzaak. Ja. Hè? Dus het, het lijkt alsof die zaken, die, zeg maar waar men het dan heeft over de gerechtelijke dwalingen. die drie grote zaken: Puttense moordzaak, Schiedammer Parkmoord en de zaak van Lucia, Lucia de Berg. die hebben zich aan het eind van de, van de, van de, van de, van de tweede helft negentiger jaren afgespeeld. van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. Wat speelde zich toen af? Wat zich toen afspeelde dat was enerzijds dat er weinig werd geïnvesteerd in politie en openbaar ministerie. <tiek> maar het was tegelijkertijd ook de periode... waarin zeg maar, op een bijna explosieve wijze... Het, uh, zich, uh, zich de, exp de, de, de forensische expertise is ontwikkeld. Het is ook de tijd waarin de grote doorontwikkeling van het DNA plaatsvindt. Maar heeft het OM dan tijdens die ontwikkelingen zitten slapen? We hebben, nee, we, hebben niet, we hebben niet zitten slapen. Maar je moet je er natuurlijk wel van bewust zijn... dat zich een ontwikkeling uh, ja, dat is afspeelt. dat dat je dat sowieso ja, al bent. Nou ja, dat, dat, al. Dat, ben ik wel met, dat ben ik wel met u eens. En je, pro, je probeert natuurlijk wat dat betreft ook terug te filmen, Maar tegelijkertijd wil je er ook niet meer te lang bij stilstaan. Maar je moet vooruit. U zit daarmee ook. Nou, ik zit natuurlijk. Je voelt je verantwoordelijk. Ja. Ik bedoel, het is toch het grootste schrikbeeld wat een officier van justitie kan overkomen. Um, uh, maar ook een rechter kan overkomen. Uh, wanneer je achteraf moet constateren dat iemand een onrecht in de gevangenis heeft gezeten. Ik bedoel, dat zijn toch de nachtmerries van, van, van, uh, van, uh, van, van het Openbaar Ministerie en van de rechtspraak. Nu zei u zojuist, uh, het was voor mij ook helemaal geen verrassing dat dit eraan kwam. Want dat hebben wij ook gewoon uh, geëist, uiteindelijk, voor het Hof. Maar men heeft ook gezegd, ja, het. het kon niet bewezen worden. Er is geen bewijs hiervoor. Blijft daar dan toch mee, mee niet die zweem van schuld toch hangen, eigenlijk? Nee, niet zozeer een, een, een zweem van schuld. Kijk, Stijn Franke, die heeft het, de advocaat van mevrouw de Berg... die heeft dat toen, geloof ik, s'avonds... toen heette het, nog, heette het uh, Nova en nog geen nieuwsuur... Uh, die heeft dat toen, uh, denk ik, heel treffend verwoord. En die zegt, er is niet één organisatie aan te wijzen. Uh, waarvan je kunt zeggen, die is uh, hier schuldig aan. Er is niet binnen organisaties één of twee of drie personen aan te wijzen. Het was, het, we hebben er, wat dat betreft hebben we allemaal de boot gemist in het licht van de mogelijkheden die toen wel geboden werd. Doordat de wetenschap, de forensische expertise, dat zijn die onderdelen van een wetenschap die zich met name richten op, op het, de waarheidsvinding ten behoeve van het strafproces. Dat heb je bij de medische wetenschap, de biologie, DNA, waar we het zo even over hebben gehad. Maar je hebt het ook op het terrein van de psychologie en de, en de, en de, en de sociologie. En gaan zo maar door. Al die wetenschappen hebben dat. Die, die, dat kwam toen enorm in ontwikkeling. Heeft het OM excuses aangeboden aan Lucia? Uh, wij hebben excuses uh, um, uh, aangeboden aan, uh, aan mevrouw de Berg... Voor, uh, de, voor de gevolgen die dat heeft gehad. En dat... dat... Vond ik ook meer dan uh, dat terecht dat gebeurt? Als iemand ten onrechte zes en een half jaar in een gevangenis heeft gezeten. Dan mag er toch wel iemand binnen de Rijksoverheid zijn. En wij zijn tenslotte een onderdeel van die Rijksoverheid. Die tegen, tegen mevrouw De Berg zegt mevrouw De Berg, um, excuses hiervoor. Ik vind dat niet meer dan behoorlijk. Is dat wereldje van officieren en uh, rechterscommissarissen uh, niet gewoon eigenlijk gewoon te gesloten? Moet je dat niet concluderen? Waarin het misschien ook niet zo makkelijk is om kritiek op elkaar te uiten, waardoor het ook pas laat aan het rollen komt en je nou. door inzichten kunt komen? Nou, het is absoluut niet gesloten. Ik bedoel, uh, de wereld van het Openbaar Ministerie en van de Rechtspraak, daar zit een waterdicht schot tussen. En zo hoort het ook. We zijn allebei onderdeel van de rechterlijke macht, maar de een gaat niet op de stoel van de ander zitten. En dat, dat kan ik echt in volle overtuiging zeggen, want ik ben zowel rechter geweest als, uh, als uh, uh, officier van justitie, werkzaam bij het Openbaar Ministerie. Dat zijn gescheiden schotten. En maar, dat levert, en dat levert uh, ja, behoorlijk... Schotten. Maar dat betekent ook misschien dat je geen kritiek op elkaar mag hebben. Natuurlijk, maar dat is toch, dat is toch de kern van de zaak. Wanneer de een het werk van een ander beoordeelt op zo'n wezenlijk terrein. Als uh, is hier sprake van een verdenking? Moet hier voorlopig gehechtenis aan de orde zijn? Is hier sprake van schuld? Moet iemand, uh, uh, heb ik de overtuiging dat hij het gedaan heeft... en dat er een veroordeling moet volgen? Dan kun je toch alleen maar, zeg maar, vanuit een ten opzichte van elkaar... zeer kritische houding het maximale uh, ja. bereiken. Ja, dat houdt ook aan. Uh, naast de zaak Lucia de B ook een herziening in de zaak Ina Post... heeft het vertrouwen in de rechtsstaat deuken opgelopen? Nee. Nee, het gaat me echt te ver om aan de hand van een aantal incidenten... want dat blijven het wel, te betreuren incidenten. En niet incidenten waar je maar eventjes aan voorbij gaat... en, en overgaat tot de orde van de dag. Dat hebben we ook absoluut niet gedaan. Maar eh, kom bij mij niet aan met de mededeling... dat de rechtsstaat omvalt... Eh, vanwege een aantal eh, incidenten, rechtsdwalingen... die hebben plaatsgevonden. De kwaliteit van een rechtsstaat moet je niet beoordelen... op een incident wat plaatsvindt. Incidenten zullen onder welk rechtsstelsel nou ja, je dan incidenten, ook... Incidenten, u geeft net zelf ook aan... dat er een aantal ontwikkelingen gewoon gemist zijn. Ja, maar dat... Het wil niet zeggen dat al die zaken in die periode natuurlijk uh, uh, mis zijn gegaan. Verre van dat zijn, uh, verreweg de meeste zaken... zijn desalniettemin toch tot een, uh, tot een uh, goed en verantwoord uh, einde gekomen. Toch zijn er ook pleidooien geweest om bijvoorbeeld uh, ja, het te gaan hervormen. Strafpleiters hebben gezegd... waarom doen we bijvoorbeeld niet gewoon de juryrechtspraak in Nederland? Ja, en dan zou dit niet gebeurd zijn. Dat dan, niet. dan hebben we geen fouten. Dat weten we natuurlijk pas als we het ook echt hebben uitgevoerd. In, in, in de Gilbert in, in, in Engeland. Maar denkt u bijvoorbeeld aan zo'n hervorming? Denkt u van nou, het zou bijvoorbeeld ook anders kunnen? Nou, ik ben persoonlijk, maar goed, daar kun je over praten. Dat ben ik, dat ben ik met u eens. Je kunt, je kunt zeggen, um, uh, we gaan het anders inrichten. En zou juryrechtspraak niet iets zijn? Um, Oké, okay, bedoel, er zijn ook goede, goede ervaringen mee. En als landen als de Verenigde Staten en Engeland het doen... Ja, de, dan kun je niet daar maar eventjes zeggen van... nou, allemaal flauwekul, Dat zijn toch zeg maar, ook op het terrein van de rechtsstaat... en de kwaliteit daarvan zijn dat, zijn dat belangrijke uh, landen. Maar hoe denkt u daar zelf over? Zou u daar wat voor voelen? Nee, ik voel daar, ik voel daar zelf niet zo uh, veel voor. Om, um, met name als het... Uh, uh, dat is die ontwikkeling waar we het in het begin ook over hebben gehad. Met name als uh, um, het zo specialistisch wordt. Ook de bewijslevering. Met name als technisch bewijs langs die, langs die lijnen van de forensische opsporing steeds belangrijker worden, dan, dan, dan vraagt dat natuurlijk ook heel veel van degene die moeten beoordelen, heeft hij het gedaan of heeft hij het niet gedaan? En als je dan bij wijze van spreken, en ik sorgeer nu een beetje... een jury samenstelt langs, uh, op, op de manier van we plukken een aantal mensen van de straat... dan moet je voor even weten waar je mee bezig bent. Je mag van het openbaar ministerie, je mag van de officieren van justitie... en je mag van de rechters, en ik vind ook van de advocaten... mag je vergen dat ze die ontwikkelingen met allemaal volgen. En ook het OM? Natuurlijk, daarom zeg ik, de officieren van justitie. Ja. Ik begin en vertrouwen met mezelf. in de rechtsstaat, hoe wilt u dat herwinnen? Het, het, ik hoef geen vertrouwen in de rechtsstaat te herwinnen, vind ik op dit punt. Ik vind dat wij een goed functionerende rechtsstaat hebben. Een goed functionerende rechtsstaat, dat is ook een rechtsstaat... waarin als er fouten worden gemaakt, die fouten eh, openlijk worden beleden... en wordt toegegeven dat excuses worden aangeboden... en dat je aangeeft hoe je die fouten in de toekomst wil voorkomen... zoveel mogelijk wil voorkomen. Dat vraagt een, een rechtsstaat. En dat hebben wij als Openbaar Ministerie gedaan. Over die rechtsstaat uh, gesproken. Geert Wilders heeft dit jaar een aantal malen de onafhankelijkheid... van de rechts Ter discussie gesteld. Vindt u dat een parlementariër die zelf onderdeel uitmaakt van de wetgevende macht er verstandig aan doet zich zodanig over die handhavers van de wet uit te laten? Ja, dan, waarom niet? Bedoel, het, er, er is, uh, Omdat vrijheid, wij een vrijheid van macht te kennen. Vrijheid, ja, maar dat, dat geldt er voor een parlementariër in die zin niet. Natuurlijk is hij onderdeel van de wetgevende macht, maar de macht van een parlementariër, wie het nou ook is. Of maar nou, heeft hij daar nou last op... van als hij dat weer roept? Ik heb er geen last van. Nee, ik neem, ik neem er kennis van. Ik uh, laat het op me inwerken. Heb ik er wat aan? Heb ik, heb ik er niet wat aan? Heeft u is, er wat aan? Dat is hetzelfde als het gaat om opmerkingen van, van, van, van Job Cohen. Als hij uh, maakte, staat toch in, een, in een democratie is de onze aan parlementariërs... volledig vrij om te zeggen wat ze willen. Harm Brouwer, topman van het OM. Dank u wel.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 There's always another chapter sure taste yeah, yeah, yeah, vond heel erg, uh, de het erg. Dag hallo wicked ways van Laura Jansen. Ja, precies. U luistert naar de Terugblik. Het Radio 1 Jaaroverzicht. 2010, door de ogen van. Een jaar uitluiden. Dat doet me al jaren weinig. Net als het in overzichten neerzetten van een bijna voorbij jaar. Ik kijk er al jaren niet meer naar hoewel ik ze vroeger mee produceerde en presenteerde. Dat hoorde gewoon bij het werk. Hoeft voor mij niet meer. Ik denk dat bij mij de wijsheid niet zozeer met de ouderdom is gekomen, maar meer de eigenwijsheid. Ik weet het nu wel. Ook vlak voor 2011. Toch de TV maar weer eens aan. Daar komen ze voorbij. Wilders, de witte winnaar. De zichtbare Rutte en de onzichtbare Cohen. Femke, waarom toch nu al? Nigel de Jong, strap, vijfmaal herhaald. Robben en de teen van de Spaanse keeper, tienmaal herhaald. En twee slow motions. Sven en de verkeerde baan, negen herhalingen. Kempers, de trainer, mag blijven. Nee, toch? Ja, hoor. De huldiging van Oranje vanwege de tweede plaats op het WK. Nederland, waar tweede plaatswinnaars gehuldigd worden, geen land doet dat, wij wel, zit ik toch weer overigens in jaaroverzichtsfeer te praten. Vooral over sport. Vergeet ik het vertrek van Jan Peter. Gaat op de Erasmus-Universiteit doseren, kan hij met zijn vrouw des morgens. Noord-Korea op de rand van krankzinnigheid. Het Midden-Oosten, waar twee staten tot grote bloei samenwerkend zouden kunnen komen. En dat ook in 2011 niet zullen doen. Hoewel Obama, de Amerikaanse president, dat succes graag mee zou willen halen vanwege zijn eventuele herverkiezing in 2012. Zit ik weer in jaaroverzichtsveer te praten? De rampen, de overstromingen. Wordt de aarde nou warmer? Je zou het bij ons in West-Europa de afgelopen dagen in december niet zeggen. Nog iets over 2010? Wikileaks natuurlijk domineert alle jaaroverzichten, ik weet het zeker. Hoe was het ook weer? Het IC-tijdperk kwam eraan. Dat wil zeggen, de overheid, overheden, wist, wisten steeds meer over en van ons, de burgers. Het aantal uitzendingen over schendingen van ons privéleven is niet te tellen. Ze hielpen overigens weinig. Nu onthult dat Wikileaks het doen en laten juist van die overheden. Het wordt een wereld zonder geheimen. Die is dus nu gearriveerd. Is dat vooruitgang voor de wereld? Moeten we ons daardoor gelukkiger voelen? Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Laat ik nou toch eens even zoeken naar iets waarmee ik wel blij werd in 2010. Nee, mijn privéblijheid gaat u niets aan, ook Wikileaks niet. Maar gewoon iets uit het nieuws om toch maar weer in de jaaroverzichtsfeer te eindigen. Zou ik voor mijn blijheid een man of vrouw van het jaar kiezen? Dat is de bedenker van Facebook, stelt het weekblad Time. Terecht, zeggen mijn kinderen. Terecht, zeggen mijn kleinkinderen. Nee, ik kies een ander. Hij heet Luis Urzua. Hij is een Chileen. Luis was de 33ste mijnwerker die gered werd... uit die afschuwelijke mijnramp in Chili. En Luis was de laatste man die naar boven ging. Terugkeerde naar zijn geliefden. Terugkeerde naar de vrijheid. Louise is mijn man van het jaar. Koos Postema blikte terug op 2010. Na het nieuws van 10 uur vervolgen we ons overzicht... met onder meer de verkiezing van Desi Bouterse tot president van Suriname. En we praten met Wim Deetman over het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Straks dus na 10 uur eh, bij dit jaar overzicht op Radio 1. Vanavond van 7 tot 8 Manjare met twee leden van de culinaire Kennedys van Nederland, Paul en Shirley Vagel. De grote bubbeltest met wijnkenner Nicolaas Klei en het ultieme recept voor de ultieme huzarensalade. Luister naar Manjare vanavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 de voicemail van Bram spreek een bericht in naar de piep. Hé hey Bram, gelukkig nieuwjaar man, waar zit je? Bram, gaat je, gelukkig nieuwjaar, zie ik je nog? Brownie, gast, papé! Tijdens de jaarwisseling worden er miljoenen telefoontjes gepleegd. Eén telefoontje naar 112 was voor Bram genoeg geweest. Grijp in bij agressie tijdens oud en nieuw, bel 112, maak foto's voor de politie en meld je als getuige. Meer veiligheid op straat heb je zelf in de hand. Dit is Radio 1.